Zes uur. NPO Radio 1. Met Robert Meder en Hugo Borst. Met nog één eredivisiewedstrijd, Het laatste van dit weekeinde, is nog bezig. Ajax tegen Nac Breda in de arena. zometeen gaan we weer schakelen met Andy Houtkamp. En we belen het komend uur ook even met Joey Kooi. Wie? Joey Kooi, 26. Ja. Scheidsrechter. Oh. Vandaag zijn de gemaakt bij Excelsior tegen FC Utrecht. Ah. Maar is het internationaal van 6 uur? Jeroen, tje Noord-Korea stuurt een 22-koppige delegatie naar de opening van de Olympische Winterspelen vrijdag in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. De delegatie wordt geleid door de 90-jarige Kim Jong-nam, de voorzitter van het Noord-Koreaanse parlement. Die is formeel ook het staatshoofd van Noord-Korea. De delegatie blijft drie dagen in Zuid-Korea. Waarschijnlijk wordt er ook gepraat over verbetering van de onderlinge relatie. Voor zover bekend gaat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un niet naar de Winterspelen. Bij een treinongeluk in het oosten van de Verenigde Staten zijn zeker twee mensen om het leven gekomen. Bijna 90 mensen raakten gewond. Een passagierstrein van maatschappij M-Track was met 147 mensen op weg van New York naar Miami. Door een onbekende oorzaak kwam hij in South Carolina in botsing met een trein. De Italiaan die gisteren het vuur opende op Afrikanen... toont geen berouw, meldde Italiaanse media. De 28-jarige man schoot gisteren vanuit een auto in de stad Macerata... op Afrikaanse immigranten. Vijf mannen en een vrouw raakten gewond. Niemand is in levensgevaar. Volgens de politie had de schutter racistische motieven. Op zijn hoofd heeft hij een tatoeage van een neonazi de gesprekken over een regeerakkoord in Duitsland... zijn een beslissende fase ingegaan. CDU-leider Merkel en SPD-leider Schulz hebben de hoop uitgesproken... dat dit de laatste ronde van de onderhandelingen is. Belangrijke kwesties die nog op tafel liggen... zijn het ontslagrecht, de huren en de herziening van het zorgstelsel. De burgemeester van de gemeente Midden-Groningen... heeft aangifte gedaan vanwege kwetsende pamfletten. Daarop staat burgemeester Munniksma afgebeeld als nazi-kampbul... met een pet met een hakenkruis. De posters zijn afkomstig van activisten tegen windmolens... die zeggen te handelen namens belazerde burgers uit Groningen en Drenthe. Munniksma wordt op de pamfletten de bul van Drenthe genoemd. Soortgelijke posters zijn er ook van de Drentse gedeputeerde Stelpstra... die denkt er nog over na of hij aangifte gaat doen. In Athene zijn zo'n 150.000 Grieken de straat op gegaan... om het alleenrecht op de naam Macedonië te eisen. Ze vinden dat het buurland geen Macedonië mag heten... omdat die naam volgens hen verbonden is aan de Griekse geschiedenis. Het is de tweede grote demonstratie in twee weken tijd. Nederland heeft de eerste ronde in de wereldgroep... van de Davis Cup verloren van Frankrijk. De onderlinge stand was na twee enkelspelen en het dubbelspel... 2-1 in het voordeel van Frankrijk. Robin Haas kon de stand vanmiddag gelijk trekken... maar hij verloor in vijf sets van Adrien Manarino. Dat bracht de stand op een beslissende 3-1. Nederland was nog maar net weer gepromoveerd naar de wereldgroep... en moet die plek nu verdedigen in de play-offs. RTL gaat in gesprek met de makers van Voetbal Inside... over de uitzending van vrijdagavond. Daarin werd de draak gestoken met de Vlaamse journalist Boven Speelbeek die sinds kort als vrouw door het leven gaat. In Voetbal Inside droeg René van der Grijp een blonde pruik... en zei dat hij voortaan Renate genoemd wil worden. Johan Derksen moest erom lachen en zei dat we niet moeten doen... alsof dit normaal is. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten verspeeld. De Rotterdammers verloren in Venlo met 1-0 van VVV. AZ speelde thuis met 2-2 gelijk tegen Rodi SC. En Sparta won thuis met 1-0 van Wittem 2. En eerder vanmiddag speelde Excelsior thuis met 2-2 gelijk tegen FC Utrecht. Het is Mathieu van der Poel niet gelukt om in eigen land wereldkampioen veldrijder te worden. In Valkenburg kon hij zijn Belgische concurrent Wout van Aert na twee ronden niet meer bijhouden. Waarna Van Aert onbedreigd naar de titel reed. Tweede werd de Belg van Toerenhout. Van der Poel eindigde als derde. Het weer, veel bewolking, maar ook wat zon en 2 tot 4 graden. In het oosten en zuiden kan wat sneeuw of natte sneeuw vallen. Vannacht ligt de vorst, morgen droog met geregeld zon en een graad of 2. Oog de dagen daarna zonnig en zo'n 2 graden. S'nachts vriest het 3 tot 7 graden. De verkeersinformatie krijgt u van Dennis Mooij. vielen in het noorden van het land op de A7 van Groningen naar Heerenveen. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. Tussen Groningen en Leekstad, 4 kilometer. Rechterreis ook is dicht. De vertraging is een klein half uur. Goeie zaak, die Mini Clubman Business Edition. Compleet met climate control, mini-navigatie, parkeersensoren... 17-inch velgen en 6 deuren groot.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 Vragen over de Mini Clubman Business Edition? Stel ze vanavond, vanaf half zeven... tijdens de uitzending van Mini Live op Mini.nl. Op zoek naar elektronica en techniek? Ga dan naar Konrad.nl. Techniek begint hier. Nu bij Centraal Beheer de aansprakelijkheidsverzekering... voor ZZD'ers, zelfstandigen zonder dekking. Een ZZD'er die per ongeluk bij de klant Dimondriaan... van de muur slaat met zijn jas... Oh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 Met scherpe humor en haar mooiste liedjes vanaf maart in het De La theater in Amsterdam. Boek nu anniemgthemusical.nl. Welkom terug. Laatste uurtje langs de lijn van vanmiddag. Ajax, Snack, Andy. Ajax bakte weinig meer van in de tweede helft. Nou, nu dan. Misschien Kluiver staat 2-1 voor Ajax. Maar nog geen kansen meer gezien. En ook nu dan wel als de bal naar... Frenkie de Jong gaat die helemaal mee naar voren is. De Jong legt de bal terug op Zier. Die heeft nog geen bal geraakt. En nu raakt hij hem wel. Maar via een tegenstander gaat de bal over de achterlijn. Iedereen is een beetje ingekakt op één na man. Uh, Eén man na moet ik zeggen. is dus, uh, Stijn Vreven. Ja, die heeft al een paar weken niet kunnen uh, coachen langs de zijlijn. Nou, dat is hij aan het inhalen. Echt de enige man in het hele stadion. Die loopt te schreeuwen en te doen. En uh, nou, is het goed aan het inhalen. Niet dat het iets uh, helpt. Ja, Nak heeft wat meer balbezit. Maar nu dan de hoekschop vanaf de linkerkant. Sierch. Bal voor het doel. Wordt weggekomen in eerste instantie. Door Nak. Maar dan ingeschoten door Kluivert. Die helemaal aan de rechterkant stond. En de bal wel raakt. Maar ook een tegenstander raakt. Dat betekent weer een hoekschop voor Ajax. Nummer 7 al. In deze wedstrijd is dus wel sterker. Maar de tweede helft niet echt goed spelend. Omdat het tempo veel lager is dan in de eerste helft. En het ook veel slordiger is dan in de eerste helft. En ondanks dat toch nog de 2-1 voorsprong. Waarbij Nak af en toe er aardig uitkomt. Ambrose nog een schotje gezien richting Onana. Maar nu dan de hoekschop vanaf de rechterkant. Wordt meteen weer weggekopt. Ja, maar waarom kan zo'n bal niet lekker voor het doel komen? Nou, opgevangen achterin door Neres. Die schiet dan ook vanaf 30 meter. Heel hard over het doel van Barry Gitty. En zolang het maar 2. 2-1 staat voor Ajax. Is er nog van alles mogelijk. Want we hebben nog 24 minuten te gaan in deze wedstrijd. Bij Ajax nak dus 2-1. Zoals u voor ons gewend bent, doen we tussen zes en zeven ook de actualiteit van de dag. Daarvoor gaan we om te beginnen naar Italië. In de stad Macerata, heeft u het in het nieuws kunnen horen... werd een aanslag gepleegd gisteren. Er zijn steeds meer bewijzen dat die aanslag een racistisch motief had. De verdachte Luca Traini opende het vuur op Afrikaanse migranten vanuit een rijdende auto. Vijf mannen en een vrouw raakten gewond. Traini werd kort na de aanslag opgepakt. Correspondent Mustafa Magradi aan de lijn. Mustafa, laten we eerst even de bewijzen op een rijtje zetten. Wat zijn de bewijzen? Nou, In eerste instantie tijdens de arrestatie wezen uh, alle signalen er al op... dat het om een racistische aanval zou gaan. Uh, de man schoot alleen op zwarte mensen. Hij had bij de arrestatie een uh, Italiaanse vlag om zijn schouders hangen... en had ook een fascistische groet gedaan. Uh, inmiddels is er ook een huiszoeking... Gedaan bij hem thuis. Uh, en er zijn het boek uh, Mijn kamp gevonden. Vlaggen met uh, het Keltische kruis en andere fa fascistoïde zaken. Dus hier in Italië is men uh, opgehouden met een mogelijk racistische aanval te zeggen. Ze noemen het gewoon simpelweg een racistische aanval. Ja. Heeft hij zelf al iets gezegd over zijn, over zijn aanslag? Nou, nee, geen officiële verklaring in ieder geval... maar hij zou uh, volgens uh, berichten in de media uh, tijdens zijn uh, aanhouding... al direct bekend uh, uh, hebben schuldig te zijn. Die arrestatie verliep ook zonder incidenten. Hij gaf zich direct over zonder slag of stoot. Uh, hij zou ook geen spijt betuigd hebben voor wat hij, wat hij heeft gedaan. Hm. Um, maar we hebben het kortom nog niet uit zijn mond gehoord... Uh, waarom hij het gedaan heeft. Nee, is, is er een aanleiding voor te bedenken voor deze... behalve dan zijn uh, racistische achtergrond... Of maar is er iets gebeurd in Italië... wat een aanleiding zou kunnen geven om dat te triggeren of zo? Nou, in dat, in dat stadje zelf, in Mascherata... Uh, volgens de, de meeste mensen kan het geen toeval zijn... dat er een paar dagen geleden een Nigeriaanse migrant is opgepakt... voor een brute moord op een meisje van 18 uh, uh, daar. Uh, het meisje was in stukken gehakt... en in twee koffers in een greppel gedumpt. En oh. het feit dat het een migrant was... in combinatie met zijn uh, ja, radicale ideeën... zou in hier toe gedreven zijn... om. Uh, zwarte mensen neer te schieten. Nogmaals, hij heeft dat zelf niet bekend... maar ook de burgemeester van Macerato heeft inmiddels gezegd... dat de twee zaken zo kort achter elkaar zijn gebeurd... dat een verband tussen de twee voor de hand ligt. Ja. Um, nou staan de verkiezingen in Italië voor de deur. 4 maart. Heeft dit nog ja, invloed ja. op een of andere manier op de campagnes? Nou, vanaf het eerste moment uh, werd dit incident al, al gepolitiseerd. Uh, niet in de laatste plaats omdat Traini afgelopen najaar zelf meedeed. Uh, tijdens de lokale verkiezingen namens de anti-migratiepartij Lega. Uh, partijleder uh, Matteo Salvini kreeg dan ook meteen de wind van voren van iedereen. Hij zou met zijn retoriek een klimaat van angst en haat hebben gecreëerd. Hij zegt als hij, uh, uh, als hij uh, aan de macht komt, uh, het eerste jaar 100.000 migranten. gaat hij direct het land uitzetten. En dan elk jaar weer 100.000. Uh, en uh, het zijn allemaal criminelen. Uh, dat soort dingen roept hij. Um, maar aan de andere kant zegt Salvini naar aanleiding van de kritiek... ja, dit is gewoon een crimineel. Hij veroordeelt geweld, uh, maar... Dat zegt hij er dan ook weer bij. Dit soort geweld, dat wat die man gedaan heeft... is gecreëerd door de mensen die al die migranten binnenlaten. Want dat zorgt dan weer voor spanningen in de maatschappij. Dus kortom, het is dan weer hun schuld. Maar ja, migratie zou sowieso al wel een belangrijke rol spelen... in de verkiezingscampagne. Het enige dat zal veranderen is dat de retoriek... waarschijnlijk nog veel harder gaat worden. Ja, goed. Dankjewel uh, Voor nu vanuit Italië, Mustafa Magrani. Terugblikje op AZ tegen Roda. Die wedstrijd eindigde in 2-2. Ja, het zag een langere tijd naar uit dat AZ die wedstrijd gewoon zou winnen. Al helemaal naar de eerste helft. want toen wervelde AZ. En dat zag ook trainer John van der Bom. Een uur, een uur hebben we, denk ik, heel goed. Met name de eerste helft. Voetballen van de Watertanden. Was ik echt zo, zo trots op die ploeg hoe wij, hoe wij de eerste helft speelden. Ik vind dat we, dat we het toen heel goed hebben gedaan. Weer te weinig goals hebben gemaakt. als was vorige week in, in bij Willem II precies hetzelfde. Maar goed, je gaat met 2-1 de rust in. Je kunt niet eromheen dat je dan enthousiast bent, ook naar die jongens toe. Je probeert ze weer op te, op te naaien om ook dat de, tweede, de tweede helft voor elkaar te krijgen. Maar... Toch loop jij lang genoeg mee om dan al aan te voelen... Hey, het is maar 2-1, de tegenstander die weet dat hij ook nog een kans heeft. Dat, dat geef je ook aan. We hebben ze zelf in leven gehouden. En uiteindelijk, dat is makkelijk achteraf, krijg je dat dan ja, duur gepresenteerd. Want laatst mag je zelfs nog blij zijn dat het 2-2 dat het wordt. En dat kunnen we onszelf verwijten. Ja, want als je, als je terug gaat even naar uh, hoe iedereen zich voelt in de rust... dan denk je, nou, dit AZ speelt het allerleukste voetbal van de hele Eredivisie... en die moet deze wedstrijd gewoon met 4-5-1 gaan ja, winnen. dat klopt. Dat was ook zeker uh, mogelijk. Zeker in de eerste helft. Alleen, nogmaals, mooi voetbal, leuk voetbal, uh, enthousiast, veel energie... Uh, publiek uh, vermaken. Dus goede kansen. Ja, heel veel kansen. Maar het gaat om die goals. En uh, ja, daar, daar zijn wij... Daar zijn wij nog steeds ja, matig in. In het, uh, in, het, in het verzilveren van de kansen. En, en dat moet beter. Want uiteindelijk uh, sta je hier nu met 2-2. Terwijl we volgens mij allemaal uh, overtuigd waren... dat we hier uh, ja, dik hadden kunnen winnen. Maar dat is niet gebeurd. Die 2-2 zag je aankomen. Ja, dat is wachten op. Dat was wachten op. En dan hoop je natuurlijk dat het niet gebeurt. Maar ja, niet goed verdedigd. Niet scherp verdedigd. En uh, ja, een lullige goal binnenkant paal. Hij was achter de lijn. Dus ja, terecht de goal. Maar... Ja, wij hadden het nooit zo ver mogelijk laten komen vanmiddag. Dit hoort bij het groter worden? Ja, dat noemen ze dan, het uh, proces waarin... Groeipijnen. Ja, maar ik geloof daar niet zo in. Dit is gewoon uh, ja, doodzonde en uh, dit doen we onszelf aan en dat is niet nodig. Ja, over het jezelf aandoen uh, gesproken. Uh, Asset tegen Rode hadden we het net over met John van der Brom. We gaan in de Arena eens even kijken. Hugo en ik hadden het er net over, Andy. En uh, we zeiden eigenlijk tegelijkertijd tegen elkaar... het kan zo maar 2-2 worden. Het zou zomaar kunnen. Maar eerst even dit, Robert. Eerleben hoog, eerleben hoog. piep. hoera. Want niemand heeft het gedaan in het stadion. Dus doe ik het maar. Weber is ingevallen. En inderdaad, geen tiener meer. Maar Twen. Hij is twintig geworden vandaag. Dus vandaar, hij heeft nu balbezit. Speelt centraal achterin. Het zou zomaar kunnen, inderdaad. Dat Dak iets heel geks gaat doen. Maar ik verwacht het eigenlijk niet. Frenkie, de jongens nu op het middenveld gaan spelen. Uh, Weber centraal achterin. Met de licht gaan nu allebei, trouwens, naar voren. Omdat er een hoekstop komt voor. Ajax uh, Hoekschop nummer 9 vanaf de rechterkant. En uh, eruit is dus gegaan Lasse Schöne. Die zijn 300ste wedstrijd niet helemaal zal uh, volmaken. Daar komt die hoekschop vanaf de linkrechterkant. Wordt weggekopt door Vloed. Opgevangen door Ajax. Door Frenkie de Jong. Frenkie de Jong brengt de bal richting Huntelaar. Die kan wel koppen. Komt de bal door? Komt hij bij Kluiver terecht? Nee. Want daar zit een uh, grote schoen tussen. De schoen van Pablo Marie. De aanvoerder van NAC. Uh, we hebben een gele kaart gezien. Met gevolgen. Namelijk Matthijs de Licht. Die hoeft niet af te reizen naar Kerkrade. Want die mist Roda uit woensdag. Uh, sommige mensen denken dat hij het expres heeft gedaan. Het is een uh, gele kaart. Met gevolgen dus voor de Licht. Die niet meedoet in de midweeks, midweekse wedstrijd tegen Roda. Nu wel weer een hoekschop. Gaat Ajax in de 74ste minuut. Nu de 75ste minuut aangebroken. Uh, NAC de gedaan na de toeslag toebrengen. Of gaat Nak nog voor iets geks doen in een slotoffensief. Straks in de laatste 15, 16 minuten. Even kijken wat de hoekschop oplevert. Met Sieg vanaf de linkerkant met zijn linkerbeenbal voor het doel. En bijna weer voor de voeten van Huntelaar. Die tegenwoordig ook zo'n keekbaartje heeft. En uh, die kan de bal niet onder controle krijgen. De licht ook niet. Was daar vlakbij in de buurt. Een uh, aardige hoekschop. De licht kopt. Huntelaar kan hem niet binnentikken. En dus blijft het volgens nog ook na 74,5 minuten spelen. 2-1 voor Ajax tegen NAC. dan op een halve minuut dat hij is afgelopen erachter komt... dat er een webcam op ons hoofd staat. Ja, dat geeft toch helemaal niet? In gedachten was ik even John Travolta op de dansvloer. Ja, ik ook. Uh, ja, Stay ja, alive, PG's. Gees. Ja. Goed, zullen we het hebben over Joey Coy? Wie? Joey Coy dus. Goedenavond. Goedenavond, hi. 26 jaar scheidsrechter bij Excelsior tegen FC Utrecht. Debuut gemaakt in de Eredivisie. Gefeliciteerd. Dank je Was het toch even een momentje vanmiddag om klaar te staan met die bal het veld op te lopen, denk ik, of niet? Ja, dat is natuurlijk een hartstikke mooi moment. Ik ja, kan niet anders zeggen. Ja, hoe was het? Vertel eens. Ja, goed. Het is natuurlijk de eerste keer dat je op dat hoogste niveau in Nederland mag acteren. Dus dan, uh, ja, dan geniet je natuurlijk. Ja, een beetje gespannen, maar uh, dan uh, geniet je natuurlijk met volle teug. Ik hoor een Amsterdamse tongval. Kan dat? Een klein beetje. <laughs> mag je dan de wedstrijd van Ajax doen? Ik? Nou ja, goed, uh, zolang uh, mijn schoonvader niet, uh, niet acteert bij Ajax... dan neem ik aan van wel. Ik woon, ik woon zelf in Monnikerdam, Dus uh, niet in Amsterdam, zolang je daar niet... En vroeger had je, en... had je geen vlag van Ajax op je kamer? Nee, nee, nee, zeker niet. Maar zul je dat even uitleggen, want dan blijft natuurlijk wel hangen bij luisteraars. luisteraar. Die schoonvader? Ja, die hebben we ja. nog niet uitgelegd, natuurlijk. Nee. Ja, ik wist het al, ja. jij wist het ook. En? Mm -hmm. zeg, ja. Wie is je schoonvader? Uh, schoonvader is van de Boer ja. ja. Ja, maar speelt dat nog een rol in het, uh, in het scheidsrechteren dus, blijkbaar? Als hij ergens coach is, dan, dan mag u niet fluiten. Nou dat uh, neem ik af en niet, mee. Nee. Ik denk dat dat uh, handig is om niet te doen, dat lijkt, het, uh, lijkt het te scheiden van elkaar. Dus het uh, lijkt me handig om dat niet te doen, nee. Ja. Uh, nog even terug naar vanmiddag, want uh, ja, het, het, het, ja, u zei al, het is, het, is, het is wel een momentje. Wat is er dan anders dan andere wedstrijden, zowel? Ja, goed, het is de eerste keer dat je het op het, het hoogste niveau in Nederland mag, mag acteren. Dus dat is natuurlijk, uh, ja goed, heb ik de afgelopen uh, zeg, uh, ruim tien jaar uh, naartoe gewerkt. En als het moment dan daar is, ja dan, uh, dan geniet je daarvan. Nee, dat snap ik. Maar feitelijk, wat is er dan anders? Uh, ja, ja, goed, er is wat meer media-aandacht, uh, veel publiek. Uh, ja, goed, uh, uh, nogmaals, het eerste, de eerste keer op hoog niveau is natuurlijk uh, ja, anders, ja, zeker. Ja. Je bent hartstikke jong met, met 26 jaar. Wat mij moeilijk lijkt, is dat je van dezelfde leeftijd bent... en soms ook jonger dan je tegenstanders. Uh, je ziet er ook uh, goed uit. Uh, ik, ik zal niet zeggen dat je nog jeugdpuisjes hebt... maar het lijkt mij moeilijk om overwicht te hebben. Hoe doe je dat? Nou ja, zolang je respect ten opzichte van van, van de mensen hebt op het veld. En dan zal het wederzijds respect ook, ook terug, uh, terugkomen. Dus ja, dat, dat, dat, dat gaat nog goed af. Zolang het contact gewoon prettig is en uh, ja, elkaar uh, ja, goed accepteert, dan komt dat wel goed. En dat, dat, dat ja, ervaar ik ook vandaag. Dus uh, ja, dat komt alleen, maar, uh, komt alleen maar te goed als je dat zo op die manier doet. Heb je een sms'je gehad van schoonvader en andere kenners? Ja, onder andere. Ja, niet alleen uh, schoof haar familie natuurlijk ook. En veel vrienden. En uh, ja, natuurlijk uh, hartstikke leuke reacties gehad. Dus dat, hm. uh, Was je tevreden uh, zelf over de wedstrijd? Hoe je het hebt gedaan? Nou ja, vooral ja, wat ik zeggen genoten eerste keer. En uh, ja, dan is het uh, extra bijzonder. En uh, nou goed, er zijn altijd puntjes die, uh, die beter kunnen. En uh, dat was vandaag ook, ook zeker zo. Dus, noem maar ja, eens, een, en, noem er en, eens een. Eén, één. Eén puntje erbij te komen. Je kant. deed het goed, hoor. We hebben de wedstrijd gezien. Je deed het goed. Ja. Nou, Hugo, dank je wel. Noem maar eens één. Een. Ja, er zijn genoeg, genoeg dingen. Weet je. De manier van lopen. Kijk, er komt natuurlijk best wel veel bij kijken. En het is niet alleen maar dat je exact één punt hebt. Maar uh, er zijn natuurlijk meerdere punten... waarin je je ja, weer verder in kan doorontwikkelen. Het is dus de eerste wedstrijd in, ja, in de Eredivisie. Ja. En daar komt, uh, daar komt veel bekijken. Dus ja, daarin um, ja, is het belangrijk... dat je ja, ook, ook gewoon he, uh, ja, kritisch daarnaar kijkt. En wat kan er beter? En het uh, ja, is de eerste keer. Dus ja, dan ja. kunnen er nog heel veel dingen kunnen er beter. Dus... Alle, alle laatste vraag. Ben je zo schijzegd als Bas Nijhuis... die heel veel doorlaat? Of hou je strikt aan de instructies, zoals eigenlijk wel moet bij jonge scheidsrechters? Nou goed, ik denk dat ik een beetje ertussenin lig. En uh, kijk, Bas uh, is natuurlijk een scheidsrechter die, die veel door laat voetballen. Ja. En uh, ja, ik zelf uh, lig daar een beetje tussenin. Dus uh, ja, goed. Uh, hm. Dat is een beetje mijn lijn. Goed, we gaan kritisch <tus> volgen. <tus> krijg, krijg je nog wat als je je debuut maakt? Zoals met Nederlandse Alter bijvoorbeeld, dat je een, een, een knijntje krijgt of zo? Nou, dat kan je handen denk eigenlijk. ik. weet niet eigenlijk. Voor mij niet. Nee, weet mij niet. Nee, <tus> Ja, leuke reacties dus uh, daar ja, ben ik heel blij mee. En uh, als dat belletje dan is, dan, uh, ja, dan is het dat, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En een mm. mooi, mooi, ja, mooie mijlpaal, dat heb ik vanmiddag ook al gezegd. Dus uh, nou, daar ben je hartstikke blij mee. Dank je wel ja. voor uh, het te woord staan van ons. En geniet uh, van uh, al het gefluit de komende tijd. Uh, we zien je wel een keer langskomen op het kasteel, <laughs> zeg ik dan. Ja, het zou heel leuk zijn. Dan, uh, dan moeten we daar... Uh, Oké, okay, blijf uh, objectief. Doe ik zeker, doe ik zeker. Oh, Oké, okay, dank je wel. Geniet van de Vrij gefluit. Avond. Geniet vandaag een fluitje, kom een beetje dubbelzinnig dan weer. Nou, dat was niet zo bedoeld. Ja, en in van deze tribune moet je heel erg uitkijken met grapjes maken... over uh, uh, funzigheden of wat dan ook. Dus nee, dat heb ik, ik niet heb, bedoeld. Ik, ik heb het over de vanaf de tribune fluiten. Oh, en de fluit. nee, ik dacht jij een hele nee, nee, nee, uh, doe, uh, obscure kant op ging. Andy, Ajax, nek, nak. Als, als, <laughs> als, als ik ergens een heek aan heb, is het aan uh, grapjes maken. Neem nou Mitchell tevreden, ja. die uh, nee, is in ieder geval... Ik maak geen grapjes over Mitchell tevreden. Zijn laatste club was een beetje een poepclub. Boluspoor uit Turkije. Shit. En uh, daarvoor speelde hij bij AZ, Excelsior, Feyenoord en Heerenveen. En nu is hij ingevallen bij NAC. Maakt dus zijn uh, debuut bij, uh, bij NAC. En hij moet dan de gelijkmaker gaan scoren. Dat is de bedoeling. Zo heeft uh, Stijn Vreven het bedacht. Want het staat nog steeds 2-1. En hij kijkt naar het scorebord. Nog zes minuten te gaan. En het zou dus zomaar kunnen... Dat die platte kar steeds sneller uit de garage ja, gaat komen. Ja, wel een doelpunt Eindhoven. maken. Ja, ja, het zou kunnen. Het zou kunnen. Ja, het zou kunnen. Uh, en uh, nu is er een uh, vrije trap voor Nak. Omdat er een overtreding is begaan. Uh, een paar uh, streepjes hiervoor, zeg maar. Uh, die vrije trap is genomen. Nak in de aanval speelt, Dus uh, nu met uh, een aantal nieuwe aanvallers. Paulo Fernandes is ook gekomen. Rai Vloed en Mitchell tevreden. Dus allemaal verse kracht. En Ambrose loopt er ook. Uh, Fernandes uh, zeg maar op 10. Er vlak achter. Die heeft uh, nu de bal gekregen. En uh, staat een beetje aan de rechterkant. En wordt, uh, te fel, of is te fel op zijn tegenstander. En die tegenstander is Talia Fico. Overigens bij Ajax ook twee wissels uh, al gezien. Weber heb ik al genoemd. Die jarig is. En Sim de Jong. Oh. Ook gefeliciteerd. 200ste eredivisiewedstrijd vandaag. Uh, loopt er nog altijd drie achter op zijn broertje. En aan het warmlopen, onder andere Amin Younes. Hoe zou die zich voelen? Jeugdje. Grote transfer zou die gaan maken naar Italië. En hoe reageert het, het laatste... publiek daarop? Ja, die hebben niks gezegd. Uh, nee? ja, ja, net als Ajax. Hè, oh, blij dat hij uh, er weer is. en uh, Fantastisch en leuk en geweldig. Maar goed. Ik gaat eens de deur uit van de zomer. Ik wou net zeggen, die gaat gewoon weg. En uh, uh, nu hadden ze nog 5 miljoen voor hem kunnen vangen. Dat wordt gewoon door hun neus geboord. Kijken of die drie punten ook door de neus worden geboord bij Ajax. Dat zou zomaar kunnen. Als NAC weer balbezit heeft. We in de 86 e minuut zitten. Maar Ajax nog wel voor staat met 2-1. De Nederlands Davis Cup team moet een promotie degradatiewedstrijd gaan spelen... om in de wereldgroep te blijven. Robin Haarzen verloor de vierde partij van Adrian Manarino... in een uh, spannende vijfzetter. U heeft het kunnen horen. Frankrijk nam daardoor een beslissende 3-1-voorsprong. De Nederlandse captain Paul Haarhuis kon de afloop alleen maar respect opbrengen... voor de manier waarop Haarhuis... waarop, Haarhuis, waarop, Haarhuis, waarop heeft geknokt. Ja, hij heeft gestreden voor wat hij waard was. Twee sets lang beter. Uh, en dan staat hij één set gelijk... Daarna eigenlijk twee zes lang de mindere. Maar dan kom je toch in de vijfde set. Ja, en, en tot het gaatje gegaan. Uh, ik moet zeggen, uh, Manarino stond uh, fantastisch te spelen. Uh, maakte op een gegeven moment ook echt geen fouten meer. Robin bleef erin in geloven en in vechten. En ja, dan ineens in de laatste... Je weet dan als je bij 4-4, 5-5, 6-6 komt... Ja, één foutje en dan is het meteen afgelopen. Dus dan is het zo zuur en dan kun je ook niet meer herstellen. Ja, en dan is het uh, zuur dat je uiteindelijk meteen daarmee ook de ontmoeting verliest. En uh, niet naar een beslissende vijfde wedstrijd kan. Ja, gister, ja. Gisteren zei je al, ik ben toch, toch wel gefrustreerd. Hè. We zitten er in al die wedstrijden. Die van Robin tegen Gasquet, dat dubbel gisteren. We zitten er zo dichtbij. Hè. Dat gevoel zal niet beter zijn geworden vandaag. Nee, absoluut niet. Uh, we, staan, uh, we, horen in die, we laten zien dat we in de wereldgroep thuis horen. De jongens uh, spelen fantastisch tennis tegen de kampioen van de, de Davis Cup. Ja, dus. Alleen wil je winnen, Dan moet het gewoon allemaal kloppen. En we komen net een paar ballen te kort, hier en daar. En dat is uh, ontzettend jammer. En uh, dus zuur. 3-1 verliezen. Helemaal met lege handen gaan we naar huis. Terwijl er echt wel meer in had zitten. Dus ga je dan met een dubbel gevoel naar huis? Of baal je toch enorm? Nee, ik ben trots op de jongens. En ze hebben moeten ook meenemen dat ze deze jongens dusdanig blijkbaar moeilijk maken. Dat moeten ze meenemen... Daar heb je nu niks aan, maar dat moet je wel meenemen. En dus het, uh, het moet ze wel weer vertrouwen geven voor de komende maand. Het indoorseizoen. Paul Harhuis met Bart Brasser, NTO Radio 1. Ja, dan is je nou van half zeven, Christian Bonema. Noord-Korea stuurt een 22-koppige delegatie... naar de opening van de Olympische Winterspelen... vrijdag in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. De delegatie wordt geleid door de 90-jarige parlementsvoorzitter... die formeel ook het staatshoofd is. Voor zover bekend gaat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... niet naar de Winterspelen. In een duingebied op schouw Duiveland is vanmiddag een boswachter mishandeld. Hij wilde twee mannen een bekeuring geven... omdat die met los drie loslopende honden buiten de paden liepen. De boswachter raakte niet gewonnen... De Zeeuwse politie heeft één verdachte opgepakt, naar de andere wordt nog gezocht. De burgemeester van de gemeente Midden-Groningen heeft aangifte gedaan vanwege kwetsende pamfletten. Daarop staat burgemeester Munniksma afgebeeld als nazi-kampbeul. De posters zijn afkomstig van activisten tegen windmolens. En RTL gaat in gesprek met de makers van Voetbal Insight over de uitzending van vrijdagavond. Daarin werd de draak gestoken met de Vlaamse journalist Bo van Spilbeek, die sinds kort als vrouw door het leven gaat. Volgens RTL hoeven de mannen van Voetbal Insight niet overal grappen over te maken. Het weer. Zometeen gaan we contact zoeken... met de ijsklub Hartgati in de Lier, in het mm -hmm. Westland. Want die proberen daar een schaatsrondje uh, te maken. Maar dan heb je wel vorst nodig. En uh, Willemijn, jij gaat aankondigen dat de vorst aankomt. Ik ga aankondigen dat de vorst aankomt. Ja, dat klopt. De komende nacht stelt het eigenlijk nog niet zo heel erg veel voor. Zeker in het westen van het land... Uh, uh, niet. De dagen daarna is er op meer plaatsen ook wat meer hoop te krijgen... wat dat betreft, want dan de, daalt de temperatuur tot zo'n min vijf... min zes, min zeven op een aantal plaatsen. En dat een paar nachten achtereen. Dus dat levert op van die um, ondergespoten banen, sintelbanen bijvoorbeeld... met een mooi waterlaagje wat goed bijgehouden wordt... echt wel een uh, mooi vloertje op. Hm. Maar als je zegt, ik wil op de slootjes en zo, dan, ja, dan is Beter de kans daarop echt klein. Ja, geen sneeuw, geen neerslag. Nou, vandaag hebben we nog wel te maken gehad met wat sneeuwval uh, af en toe, wat lichte sneeuwval, vooral over de oostelijke helft uh, van ons land, van noord, helemaal richting het uh, zuiden, ik ook bij het veld rijden af en toe een beetje um, en het wordt langzamerhand wel op steeds meer plaatsen droog, vannacht misschien op de wadden nog een beetje sneeuw en daarna breekt het ook echt met die kou een drogere periode aan met ook geregeld zonneschijn. Goed zo, dankjewel Willemijn Hubert. Radio 1 NOS Langs de Lijn Slotfase van Ajax tegen NAC, Andy. Ja, de man met het bekende bord waar de minuten opkomen. Hoeveel er nog te spelen is, staat nu aan de kant van het drie. veld. En dat zijn drie minuten. Ingmar Oostrom. Oostrom heeft dat omhoog gehouden. En drie minuten extra tijd zijn nu ingegaan. Een debutant bij Ajax is er gekomen. En dat is Nusair Mazraoui. Nu een overtreding gemaakt op uh, Zieg. Dus een vrije trap voor Ajax. Masroui, speler die uh, in jong Ajax heel veel speelt. Op uh, diverse plaatsen. Kan verdedigend. Want daar is hij eigenlijk een beetje begonnen. Maar ook uh, goed op het middenveld uit de voeten. Ik dacht dat hij linksbenig was. Maar hij staat een beetje rechts op het middenveld. Alhoewel, ik zie hem nu overal staan. Hij uh... Is dus ingevallen en zal deze wedstrijd nooit van zijn leven vergeten. Want dat gebeurt als je je debuut maakt. Dat hoorden wij ook de scheidsrechter zeggen. Nu. Uh... De vrije trap met Zier achter de bal. 2-1. Ajax leidt tegen Nak. Met moeite. Maar het offensief van Nak is er nog niet geweest. Ze moeten opschieten. Zier met de vrije trap. Hoog over het doel. Zier Uitstekende voetballer hoor. Eerste helft aardig gespeeld. Zelfs hij goed, er nou eens mee maar... stoppen met die vrije de... trappen, joh. Kijk, ook hij is dat, weer... ook gaat dat. hij weer praten met sporters? Zie je dat? Ja, ja, hij wordt een beetje uitgefloten. En dat vindt hij niet zo leuk. Maar... Uh, ja, is gauw op de. Teentjes getrapt. Nou, Ajax heeft wel weer balbezit, maar niet voor lang, want Veldman levert de bal in. En dan kan Nak nog een keer aangaan zetten. Nog anderhalve minuut heeft Nak om hier een puntje uit het vuur te slepen. Het zou een wonder zijn. Uh, maar ik zie wel vijf man voorin lopen. Ja, dan moet je als keeper die bal niet zo slecht uittrappen. Zomaar in de voeten van Sim de Jong. Bal gaat naar de rechterkant. Ja, er staan haast geen NAC-spelers meer achterin. En dan is het Zieg uh, die makkelijk van de bal af wordt gelopen. Oh, dan wordt uh, er ook nog een gele kaart gegeven. Aan Bart Meijers. Uh, omdat hij, dat is de tweede, dat is rood. Die kan oh. gaan. Ja, dat is zielig. Ja, ja eh, wel volkomen terecht hoor. Ik zie nu de herhaling. Jongen. Komt als een idioot. Die komt als een idioot ingegleden. En dan nog zeuren tegen de scheidsrechter. van... Nou, zo erg was het toch niet. Hij komt echt als een dwaas met twee benen vooruit, komt hij in. Is echt, als hij echt zeer goed raakt, ja. dan wordt zeer afgebroken tot net boven de enkels. Ja. En volkomen de tweede gele. Eigenlijk vind ik dit al direct rood. Als je het mij heel eerlijk vraagt. Maar goed, hij krijgt zijn tweede gele kaart. Oftewel rood. Bart Meijers. En dat betekent dat... Uh, ja, nog een halve minuut te gaan. Uh, uh, dat ik ben, ben benieuwd wie die met, uh, pip, wie die vrij trap gaat ja. nemen. Ja, ja. ja kijk, nou, Sjeun is, is weg. Hè? Dat is wel jammer. Wat ja, had je ik, kunnen maar, zien. De mensen maar, op de tweede ik, ring die gaan nu dekking zoeken. Ja, nou, er zijn er al heel veel naar huis. 2-1. Ajax leidt tegen NAC. Slotseconde van deze wedstrijd. En Zier doet het nog een keer. En hij doet het goed. Oh, het duurde even. en hij Kijk, kijk naar... Oh, dat moet je niet doen, jongen. Dat moet je niet doen. Wat doet hij namelijk? Zijn handen omhoog. En dan zo mondjesbeweging maken. Van jullie praten maar. Maar ik schiet hem er wel in. En hij wordt nu door zijn medespelers ook een beetje in toom gehouden. Van doe dat nou niet. Het heeft zo weinig nut. En en hij baalt als een stekker van het publiek. En die armen gingen dus omhoog. Nadat hij die vrije trap uitstekend binnenschiet hoor. Uiteraard met links. Langs de muur, ja. half Halfhoog. Keeper is kansloos. Ja, die keeper en dan is altijd de kansloos. <laughs> Kom op man. <laughs> en uh, dan gingen die handjes omhoog. En dan die praatbeweging maken. Oh. Is niet nodig. Is niet slim. Nee. Dat moet je toch niet doen jongen. Wees nou eens verstandig. Ja, je weet je wat het en sta is, er boven. Nee, nou. Volgend jaar zullen ze missen hoor. Want hij gaat ongetwijfeld Absoluut. een carrière maken. En Vandaag heeft hij een hele matige wedstrijd gespeeld. Maar ja. oh, oh, oh, wat kan iemand toveren af en toe. 3-1, het is afgelopen Hugo en ja. Robert. 3-1, Ajax wint en blijft dus 7 punten achter PSV op de tweede plaats staan. En nu 5 punten voor op AZ. Nou, we hebben het net gehoord van Willemijn. Het gaat vriezen. En liefhebbers van het Natuurhuis die ruiken hun kans. En maken dan overuren om de komende dagen hun deuren te kunnen openen. Die liefhebbers van dat Natuurhuis, de clubs, her en der natuurlijk. Kom erachter gaat het enkele graden vriezen. En dat zou vanaf morgen of overmorgen genoeg kunnen zijn voor een heel klein ijs. Vloertje. En ook bij IJsclub club inderdaad, hard gaat hij In de Lier in het Westland hopen zij erop. Dan is het nu natuurlijk nog te warm. Dat ziet de voorzitter ook wel, Wim van den Berg. Twee graden staat de thermometer Net nog uh, anderhalf, tweeënhalf te laag. Of te hoog bedoel ik. Maar dat uh, hoop ik dat er goed komt vanavond. Dus... Dat proberen we natuurlijk. We zitten erop te loeren natuurlijk. We zijn het verleden jaar als eerste opengegaan over één nacht ijs. Maar ja, dat lukt van het jaar waarschijnlijk niet... omdat het vannacht toch te weinig gaat vriezen. We zullen toch wel twee nachten nodig hebben. Wat nu dus nog een betonnen skielerbaan is, een evenemententerrein... dat moet hier in de Lier de eerste ijsbaan worden. Ijsclub Hart gaat die sinds 1893. 125 jaar geleden, ja. Dat is heel oud... En we hopen dat hij nog vele jaren mag bestaan. <laughs> ik, ik heb vroeger wel geschaat, maar ik heb een beetje een zwak enkel. Maar ik, ik, ik vind het zo mooi om te, te organiseren ook. Ik doe het nu 38 jaar en ik blijf het altijd nog weer een uitdaging vinden. Die spanning geven, wanneer, wanneer gebeurt dat? En dat is nu ook weer zo. Nou, de kraan aan. <laughs> ja, we gaan nog gelijk sproeien. Even testen. Enorme sproeimachine, 70 meter breed, 70 meter breed en maar drie punten waar die de, waar die draagt. En, uh, de sproeiplug, de sproeiploeg, aparte sproeiploeg hebben wij hier zo ook. En uh, ja, die, die draaien zo ook. Motor aan, denk. Ja. Erken aan, Toon. Ah, oh, Ken die? Mark nog niet. Uh, of ga je al rijden? Weet je nog hoe je moet rijden? We gaan rijden. Knoppie, Knoppie. Knoppie. wit uit het gebouw. hij. Dan is het water opzet. Is leuk? Ja, het water komt wel. Water komt zelf. Oh, het is een heel modern ding met een afstandsbediening. Ja, dat is een heel moderne ding. Vroeger moest het met de hand en met een ketting. En nu gaat alles automatisch en alles blijft netjes op de rails. Perfect. Ah, en daar links, daar komt het eerste water al. Ja, ja. Het een kwestie van tijd en dan uh, komen ze allemaal. en dan, uh, Als het dan uh, vies dan uh, hebben we gelijk ijs. Is toch mooi dit? Het is toch hartstikke Nederlands man. Komende nacht in de, de Lier. Uh, de hoop dat er natuurijs komt. Verslaggever Evert de Bruin. Die maakt de reportage. Jij hebt, jij hebt er niks mee, hè? Dus, nou, ik heb de Elfstedentocht een keer verslagen. Toen ik begon als verslaggever... ik werd uh, aangetrokken als leerlingsjournalist bij Voetbal International... en het eerste wat ik mocht doen, want het was een uh, pittige winter, 1985... was de Elfstedentocht verslaan voor Sport International. Ik wou dat zeggen, Voetbal International en uh, Nee, maar uh, we hebben dus een verslaggever gezet in alle steden... en ik kwam in Worcum terecht en dat was een uh, geweldige ervaring. Dus dat moet ik wel eventjes zeggen. Langs de lijn. Wat is hij Cristiano Ronaldo. Oh, yes, What a goal. Buitenlands voetbal. Zojuist is de derby tussen Barcelona en Espanyol. Espanyol tegen Barcelona gespeeld in de stromende regen. Ik heb eerder al gezegd, het had iets meer van waterpolo weg dan van voetballen. Het werd 1-1, hierdoor blijft Barcelona ongeslagen in de Primera division. Richard van der Maden aangeschoven. Je hebt de wedstrijd helemaal van dichtbij kunnen bekijken. Om te beginnen, wat opviel was dat Messi inviel en dus niet in de basis stond. Is daar een reden voor? Ja, ik kreeg rust van Ernesto Valverde. Zoals meer spelers nu in deze fase bij Barcelona rust krijgen... je ziet ook dat hij steeds wat meer gaat rolleren. Alba was er niet bij, Raketic zat ook op de bank... kwamen later uiteindelijk nog wel het veld in... want het was nodig bij Barcelona, het draaide moeizaam. Maar Messi, ja, die heel veel gespeeld heeft... komen natuurlijk drukke tijden aan, straks de Champions League... tegen Chelsea, binnenkort een belangrijke wedstrijd... ook tegen Valencia voor Barcelona. En misschien dacht Valverde wel van... nou ja, Espanyol, gaan we winnen... Hm, maar ja. uh, dat uh, was nog niet zo eenvoudig. Nee, want ze kwamen 1-0 achter, toen moest hij er echt wel in. Uh, Piqué was het, geloof ik, die nog uh, ja. nederlaag, uh, voorkwam, hè, met een nederlaag voorkwam... met een kopbal. Er was nog even gedoe over die... Uh, met name, hij, hij juicht ook zo raar richting het publiek. Werd hij uitgefloten? Ja, nou, Piqué heeft wat uh, kleinerende opmerkingen gemaakt... naar de aanhang van uh, Espanyol. Heeft ook allemaal te maken met uh, die wedstrijd in de Copa del Rij. in de halve finale, toen uh, Barcelona daar uh, verloor ook van Espanyol... Daar dus hè, in mm -hmm. het uh, stadion Cornea. En uh, toen heeft uh, kreeg Piqué veel spreekoren naar zijn hoofd geslingerd, heeft hij later wat kleinerende opmerkingen gemaakt dat. Uh, uh, Espanjol niet uit Barcelona komt, maar uit Cornea. En dat is dus het, het stadion. Mm -hmm. Nou ja, goed, dat werd hem weer niet in dank afgenomen. Elk balcontact vanmiddag in de wedstrijd uh, werd begroet met streamende fluitconcerten. En uiteindelijk, ja, dan gaat hij toch provoceren. Hè. De, de vinger gaat naar de mond ja. bij die kopbal. En was nog betrokken bij aardig wat opstootjes in de slotfase. Dus uh, geen aardige jongen wat dat betreft dan, zie je meteen. Ja. Het maar oké, okay, was wel belangrijk met, met die kopbal. Ja, het was ook niet zeker. voor niets dat beide doelpunten vielen door de lucht. Want je hebt het net over de zware omstandigheden. Een enorme regen, kletsnat veld, werd steeds slechter. De bal rolde eigenlijk niet eens meer in de laatste twintig minuten. Nou, uh, luxe, maar dat die goals dan allebei door de lucht vallen... is natuurlijk geen, uh, geen toeval. Ja, Messi had het ook nog even aan de stok, hè? Ja, Messi kwam er uiteindelijk in, een minuutje of tien uh, na rust. Uh, kon ook niet veel uitrichten, want uh, ja, voetbal was eigenlijk gewoon, gewoon niet mogelijk. Maar hij werd een paar keer hard aangepakt. Hij had de wel wat uh, snelle kaarten mogen, mogen geven voor spelers van Espanyol, vond ik. Want hij liet heel veel doorgaan. Ja goed, het ziet er ook allemaal in zo'n waterballet altijd dan weer wat fraaier uit. hè? De glijden, het was bijna zwemmen, wat, wat die spelers deden. Maar Messi werd inderdaad een paar keer goed, uh, goed aangepakt. Dat ja. deed me denken aan Saragossa-Ajax ooit in de ja, jaren ook, 80. Dat was zo'n waterballet. Dat he? ja, klopt, ja. ja. ja inderdaad. Um, ja. Gat met Real Madrid, ja. dat is inmiddels wel gigantisch. hè? Ja, dat, dat is ook zo. Real Madrid laat opnieuw punten liggen. Volgens mij richt Real Madrid zich alleen nog maar op, op de Champions League. En uh, Barcelona die wil absoluut bijvoorbeeld ook de beker winnen. De Copa del Rey, waar ze nu dus door zijn ook weer. Maar uh, Real Madrid op de vierde plaats uh, punten laten liggen. Hetzelfde geldt ook voor Villarreal. Andere concurrenten Sevilla heeft punten laten liggen. vanavond is het dan nog Atletico Valencia om half tien. En Atletico Madrid is eigenlijk de enige ploeg die Barcelona nog kan uh, terughalen. Maar goed, dat verschil is nu... 12 punten door het gelijkspel van Barcelona. Als Atletico wint van Valencia, komt dat dus op 9. Ja, zeg het maar, dan, dan, ik denk dat Barcelona gewoon een ja. kampioen gaat worden. Ja. En Real Madrid is, is voor die titel uh, al weg. Dus ja. al, alles, alles op de Champions League. Maar persoonlijk niet 1-0 gewonnen in de Copa del van Valencia. Afgelopen week was dacht ja, dat dat ja, voor. En dan, ja, dan komt er, een return er nog. Komt nu nog een return. return ja, ja, ja, ja. Ja. Oké, okay, dankjewel. Ja. Voor okay. nu. Het was een boeiende wel, dus duidelijk. In Engeland is op dit moment de topper bezig... tussen Liverpool en Tottenham Hotspur. De tweede helft is daar net begonnen, stand is 1-0. Virgil van Dijk staat in de basis bij Liverpool. Dat was slecht nieuws voor Swansea City. Lero Fair heeft gisteren in het duel met Leicester City... zijn Achillespees Ach, gescheurd. je en uh, zal dit seizoen niet meer in actie komen... Uh, ver zal binnenkort geopereerd worden. In Italië blijft het heel spannend in de strijd om de koppositie. Nummer 2 Juventus won met ruime uh, cijfers van Sassuolo. Het werd maar liefst 7-0. Gonzalo Higuain was de grote man met drie goals. Hallo, Of, of mij zit hij. Ja, drie keer in dus. Juventus mag zich nu voor eventjes koploper noemen. Napoli komt vanavond in actie tegen Hekkensluiter Benevento. Nummer 5, A's Roma, wist voor het eerst sinds 16 december weer eens te winnen. Een doelpunt binnen 45 seconden was genoeg om laagvliegende Hellas Verona te verslaan. Haas Roma speelde met Kevin Strootman in de basis... bijna de hele tweede helft met tien man. Ja, dan AC Milan, dat bleef, blijft uh, kwakkelen in de middenmoot van de Serie A. Komt niet verder dan 1-1 bij Udinese. Kwam nog wel op voorsprong door een prachtig afstandsschot van Suso, Maar na de rode kaart van Calabria... zorgt een eigen doelpunt voor de gelijkmaker van Udinese. En AC Milan staat nu op de achtste plek. Ga je je wekker zetten? Superbol? Ja. Uh, uh, nou, ik ga altijd vrij laat naar bed, uur of 1, 2. Dus dan pak ik in ieder geval van de voorbeschouwing nog het nodige mee. Ja, ja, ja. Ja, maar goed, of dat genoeg is, vannacht is het zover. Nee, dan moet je wel doorzitten tot vijf ah, uur. Ja, Het grootste eendaagse sportevenement ter wereld: uh, de Super Bowl, inderdaad. Het gaat tussen de New England Patriots en de Philadelphia Eagles. Uh, Jules Heijnen hebben we aan de telefoon, redacteur van sportamerika.nl. Goedenavond. Goedenavond. Om het nog maar even neer te zetten: he, die Super Bowl, wat betekent dat voor de Amerikanen? Uh, het uh, het sportevenement van het jaar. Uh, het eendaagse uh, grootste evenement, zoals je al zei. Ja. En, uh, nou ja, de andere finales zijn allemaal meerdere wedstrijden... maar dit is echt uh, één ding en daar draait het ook echt om uh, het hele seizoen. Gewoon dus, uh, stil, ja. stil op straat, iedereen voor de buis, in de kroeg of waar dan ook? Ja, honderd miljoen mensen gaan kijken. Alleen Sorry. in Amerika al. En uh, het, uh, ja, ze gaan helemaal los. Ja. Tom Brady, hè, bij de Patriots. Daar gaat het over. Quarterback, 40 jaar. Um, echt een fenomeen. Want het is niet de eerste keer dat hij, uh, dat hij aan de Bowl mee mag doen. Dat is echt een fenomeen, hè, die jongen? Ja, het, is, uh, het wordt zijn achtste keer. Hij heeft er vijf gewonnen tot nu toe. En uh, daarmee is hij al uh, een soort recordhouder met één ploeg. En als hij deze winter staat hij alleen... en niemand anders heeft ooit zes Bowls gewonnen als speler. En uh, nou ja, hij, doet het al, hij doet het al 18 jaar. Uh, en hij, uh, hij wil nog even vooruit. Nou, toch wel. Dus, uh, Je zou zeggen: van, ja. nou, het is een mooi moment om te stoppen. Ja, er is nu weer wat speculatie, maar het, uh, hij, uh, ja, de hele organisatie draait om hem. En uh, ze hebben zijn opvolger hebben ze, hebben ze weggedaan. Wat, wat eigenlijk moet betekenen dat hij nog even vooruit moet. Ja. Nick, dus, Foles, uh, ja. Nick Foles is de quarterback van de Eagles. Speelt zijn eerste Super Bowl. Is, is, is dat zo'n jongen die, uh, die Tom Brady zou kunnen opvolgen, bijvoorbeeld? Nee. Uh, tenminste, niet, niet op de manier zoals Tom Brady het doet. Foles is een. Uh, is iemand die per ongeluk nu in de Superbowl staat, om het zo maar te zeggen. Zijn, uh, hij is de backup van Carson Wentz. En die is gebaseerd geraakt tijdens het seizoen. Uh, zijn kniebanden afgescheurd. En nu moest Vols uh, de laatste drie wedstrijden van het seizoen al spelen. En dus in de playoffs ook. Uh, waardoor eigenlijk ook meteen de Eagles een soort underdog zijn geworden. Want toen uh, Wentz gebaseerd raakte, Vols heeft het tot nu toe één seizoen goed gedaan. Dat was in 2013. En daarna is hij op straat gezet en eigenlijk van club naar club gegaan. En hij begon dit jaar dus ook als de reserve... Quarterback en nu, uh, uh, ja, uh, ondanks alles in de Super Bowl. Nou, dan ja. ben ik toch voor de Eagles, uh, als ik dat zo hoor. De Underdog, dat is toch altijd wel leuk. Die wisten de Super Bowl nog niet te winnen, toch? Nee, hebben we nooit gewonnen. Ze hebben er twee keer eerder in gestaan. 2004 voor het laatst. Ook toen tegen Tom Brady en de, en de New England Patriots. En uh, nou ja, ze mogen het nu weer proberen. Het is echt een ding uh, geworden, dat underdog gevoel. Er is een speler die na de eerste Super Bowl-wedstrijd met een hondenmasker opliep nadat ze gewonnen hadden. Om te benadrukken hoe iedereen ze al had afgeschreven. en dat ze nu, uh, ja, niemand ze eigenlijk moet uitvlakken voor, voor de winst. En uh, dat hebben ze omarmd. Ja, nou ken ik weer in de tijd dat de Amsterdam Admirals uh, nog, uh, nog speelden in Amsterdam. en zouden we in Europa ook nog dat soort wedstrijden nog wel eens hadden. Uh, dat er dan massaal werd gekeken in, in Amsterdam op één plek. Is dat nog steeds zo? Of, of waar ga jij kijken bijvoorbeeld? Ik ga ook in Amsterdam kijken, aan de Kroeg. En daar kijken vele mensen met mij. Ieder jaar moet je daar om een uur of acht, negen binnen zijn. Want anders krijg je geen plekje meer. Het is wel echt een gezamenlijk ding. Iedereen, ook in Amerika, die kijken eigenlijk samen de Bowl. Het is ook zo dat het energieverbruik in Amerika gaat omlaag... omdat er minder huishoudens op dat moment... tegelijk gebruik moeten maken van de elektriciteitsvoorzieningen... Dus ja. uh, nee, ja, het is, uh, het is, ook hier in Amsterdam is het echt iets wat je samen beleeft. En ik hoor Hugo zeggen dat hij om 1, 2 uur in bed ligt. Dan pakt hij zeker nog het begin van de wedstrijd. Zeker, De beloof ik Tuurlijk, Goed. bij deze. Ik hou van topsport. Heel veel ja. plezier, dankjewel. Dankjewel. Jules Hernem is dat, de redacteur van sportamerika.nl. Goeie paal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstekend in de intikker. Oh, oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanmiddag. En dat gaat nog goed ook, hier is 2-2. Ja, we beginnen in Venlo, VVV tegen Feyenoord, rust 0-0, eindstand 1-0. Feyenoord speelde zwak in Venlo en VVV had de grootste kansen. De allergrootste, een penalty van Clint Leemans, werd kort voor tijd verzilverd. Leemans met de aanloop, hij zit erin. Het is 1-0 voor VVV uit Venlo en uitzinnige situaties omheen op de tribunes. En wat is het mooi om die mensen te zien. Ja, tot grote vreugde van de mensen in de koel besliste Clint Leemans... dus de wedstrijd via zijn specialiteit een penalty. Jones, hij wachtte lang en ik hoorde net dat hij een briefje had. Dat hij... hij had iets op zijn, op zijn handschoen staan. Ja, precies, ik wacht op de keeper tot hij gaat. en uh, Volgens mij vier van de vier nu uh, keeper verkeerde hoek hoeken, dus uh, prima. De regerend landskampioen Feyenoord worstelt al het hele seizoen. Woensdag werd de halve finale van de beker bereikt... maar in de competitie staan de Rotterdammers op een plaats... waar ze liever niet willen staan. De conclusie van trainer Giovanni van Bronckhorst is dan ook eenvoudig. We zijn dit jaar niet constant genoeg in, in de competitie. En daarom staan we ook een, uh, op grote achterstand. En, en voor ons zaak om, om toch te gaan klimmen. Want dat, dat kan en dat moet nog steeds. Alleen ja... De beker uh, zijn we door, halve finale. Dus daar, uh, daar gaan we vol voor. Joep Schreuder, je was erbij ja. vanmiddag. Joep, goedemiddag. Uh, die conclusie he, van Van is dat het niet constant genoeg is. Dat is een appeltje-eitje, denk ik, of wel? Nee, nou, niet. niet alleen dat. Het is gewoon negatief, hoor. Er is af en toe een uitschieter, zoals afgelopen woensdag. En voor de rest is het droevig. Ik was vanmiddag ook in Venlo en dan zie je de bus aankomen. Stoere hoofden, spelers van een topclub... Maar ergens zie je en proef je gewoon, er is, er is geen focus. Die... Vanochtend was ik op de koffie bij bij Mos en Huub Stevens. Die mannen zijn bijna 70. En toch proef je daar meer geestdrift dan bij Feyenoord. Het is, men doet alsof het een topclub is, maar het kloutert. en Het heeft dan misschien niet zoveel klassen, maar presenteert van wel. Ik bedoel, dit Feyenoord moet hard werken om de punten te halen. Zoals ja. het vorig jaar deed. Ja, dat doet het nu niet. Maar wie loopt er dan ja. naast zijn schoenen? Ik denk dat de spelers naast hun schoenen lopen, of dat het niet gewezen wordt dat ze naast hun schoenen lopen. Hm. En dat is de schuld van van Bronkhorst. <laughs> nou, de technische staf mag ook in. Uh, de, hoe noem je dat? Zegt het in de spiegel kijken. In spiegel kijken. Ja. Ja, kom op. Nee, maar, ik, ik, ik zit even teletext te kijken. Ja, dat mag. Ben je maar nog ja, zo iemand? We... Ja, jij bent wel iemand van die leeftijd hè? die kijkt teletext. Jij kijkt niet op uh, nu.nl of zo. <laughs> Nee, maar ik zie 19 punten. Ja, of NOS.nl. <laughs> 19, NOS 19 ook, punten achter, ja, zonder meer. Nee, ja. dat is uh, fnuikend. Ja, en die, en ja. ik ben met mij me eens, die KVB week is een troostprijs... als ze hem al winnen. Ja, vind ik wel. Maar goed, het is hun uitweg. Maar ja, het is pas uh, 4 februari, joh. Je moet nog drie, vier maanden. Ik bedoel, kun je, kun je, er zijn zoveel mensen zo begaan met Feyenoord... je moet Potverdorie 100% geven. En dat klinkt allemaal wel makkelijk. Maar men, men pretendeert een topclub te zijn... dan hoort er ook kritiek bij en dan moet je ook af en toe ingrijpen. En Het is allemaal wel van goede wil, wilde ik nog even zeggen. De eerste tien pasjes... Ja. Alleen maar breed, rustig, weet je wel. We gaan dit Joep, even, ik vind het even, heerlijk even. om je altijd rond dit tijdstip aan de lijn te hebben. Je bent oh. altijd lekker constructief. Heerlijk. <laughs> Volgende week bellen we weer. Dankjewel, Joep. Ja, doen we. Dag. AZ Roda. 2-2, rust 2-1. De wedstrijd begon slecht... voor de nieuwe rode verdediger Bankhart, Want hij schoot in eigen goal. Daarna maakte Van Kamp gelijk. En Mitchell die zette AZ weer op een voorsprong... maar in de tweede helft maakte Ndengen... De, de verdiende gelijkmaker van Rode ESC. AZ wervelde in de eerste helft... maar de ploeg verzuimde om de wedstrijd te beslissen. Roda bleef nog in leven... en trainer Robert Modenaar zag dat de kansen daarna keren. Wat een tweede helft. Hè? Met de bekerwedstrijd en 120 minuten in de benen. Ja, dat eruit weten te persen. En uh, ja, met... Met een beetje meer geluk komen we nog op voorsprong ook en win je, en win je de wedstrijd. En dat zou, uh, ja, aangezien de eerste helft uh, natuurlijk, uh, hebben we met onze vingerkootjes nog aan de, aan de dakrand uh, gehangen. Ja, had je dat allemaal niet meer verwacht, maar uh, dat had zomaar gekend. Excelsior tegen FC Utrecht. Rust 1-1, eindstand 2-2. Excelsior kwam op voorsprong. Toen Elbers de bal van dichtbij binnengeleed. Korte tijd later kopte van de Marel, de gelijkmaker binnen. En na de rust viel er ook alweer twee goals kort achter elkaar. Eerst een prachtige vrije trap van LaBiat. En daarna minstens zo'n fraaie treffer een afstandsschot van Fijk. Ik kreeg de eerste helft of één keer in de tweede helft kreeg ik ook een schot. En was ik best wel wild. Dus bij deze was het gewoon uh, aannemen, intuïtie, actie maken en schieten. Ja, dat leidde tot puntenverlies bij FC Utrecht. En Zakaria Labiat die stapt dan ook chagrijnig van het veld. Ik denk uh, als je eigenlijk op twee in voorsprong komt... met nog volgens mij een kwartier spelen... dat je dit niet mag weggeven. En uh, dan geven we hem nog, uh, nog dood weg. En uh, dan sta je hier met één punt. Uh, dan denk ik dat uh, wanneer je hier juist uh, voorkomt... dat je het eigenlijk moet vasthouden. En dan gaan we naar Sparta Willem 2 1-0 bij Rustal. Freddy Friday maakte zijn eerste doelpunt voor Sparta. Hij omspeelde na een verkeerde terugspeelbal keeper Branderhorst en tikte de 1-0 binnen. Bleek genoeg voor de eerste overwinning van Dick Advocaat. Toch had de ervaren trainer zich meer voorgesteld van de eerste vier wedstrijden in Rotterdamse dienst. Ik had, ik had zeker verwacht dat we uit de eerste vier wedstrijden zeven punten, zes, zeven punten hadden moeten halen. En dat heeft er ook in gezeten. En, uh, nou ja, het is niet. We hebben er namelijk drie. Dus nu moeten we zorgen dat we de volgende twee wedstrijdenpunten pakken. Dan was er nog Ajax tegen NAC. Dat werd 3-1. Gisteren al gespeeld Heerenveen Twente 1-0. PSV Peck 4-0. Heracles Ado 1-1. Vrijdag al gespeeld Vitesse Groningen 2-0. En dat heeft de volgende stand tot gevolg. Eerste PSV 55 punten. Ajax heeft er 48. AZ 43. Feyenoord op de vierde plek met 36. Net zoals als Peck op de vijfde plek. Dan Vitesse met 34. Utrecht 32. En onderaan 14e. Willem 2 met 17. Dan Twente met 16. NAC Breda 16. Rodius 16 En Sparta laatst met 14. Hoezo? We hebben een midweeksprogramma spannend. We hebben een midweeksprogramma met onder andere Roda Ajax en PSV Excelsior. Sparta, Mijn Sparta gaan op bezoek bij SC Utrecht. En zog meteen Reporter Radio met veel treinen aan 7 uur. En om 10 uur langs de lijn met Tom. Van de Weg. Doei. NPO Radio 1. Kwesties. kwesties, kwesties. Alle koffieshops in het Brabantse Roosendaal zijn acht jaar geleden gesloten. Maar sindsdien is de overlast van straaldealers volgens bewoners enorm. Kwesties, kwesties. Tijd voor een rigoureus open drugsbeleid met legale staatswiet? Of toch maar een war on drugs? Kwesties. kwesties. meteen om acht uur het debatprogramma Questies. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 We vragen over de Mini Clubman Business Edition. Stel ze vanavond, vanaf half zeven, tijdens de uitzending van Mini Live op Mini.nl. Er komt een dag dat je wakker wordt en denkt: ik wil een beter bed. Nu de Carlsen Aargenau boxspring voor 999 euro met gratis luxe topmatras. Kijk op beterbed.nl